Vijf uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Het openbaar ministerie op Sint Maarten heeft huiszoeken gedaan bij onafhankelijk parlementslid Patrick Illich. Daarbij zijn een aantal vuurwapens in beslag genomen. Illich wordt verdacht van corruptie. Hij zou in opdracht van de minister van Justitie van Sint Maarten geld hebben opgehaald in ruil voor vergunningen van een boordeel. De minister zou zelf ook bordelen runnen. Minister Plasterk van Koningsrijksrelaties wil de onderste steen boven. De inwoners van de Valkland-eilanden mogen vandaag en morgen kiezen of ze bij Groot-Brittannië willen blijven. De uitkomst van het referendum is vooral bedoeld als politieke boodschap voor Argentinië dat de eilandengroep claimt... Er zijn ruim 1600 stemgerechtigden, bijna allemaal van Britse afkomst. Dus het staat eigenlijk al vast dat ze kiezen voor zeggenschap van Groot-Brittannië. De Britten hopen dat de uitslag de VS zal overtuigen zijn neutrale positie op te geven. Amerika doet geen uitspraak over de claims van Groot-Brittannië en Argentinië op de Falklandeilanden. In de Australische deelstaat Victoria zijn kort na elkaar twee vaders verdronken die probeerden hun zoon te redden. Een man probeerde zijn zoon van 12 uit het water te halen, maar raakte zelf ook in de problemen. De reddingsbrigade kon de zoon redden, de hulp voor zijn vader kwam te laat. En in het oosten van Victoria werd een jongen van 10 verrast door de stroming. De vader trok hem naar de kant, maar dreef zelf af en werd later doodgevonden. De twee vaders verdronken op plaatsen waar geen toezicht is. In de top van de eredivisie kunnen Ajax en Feyenoord... vanmiddag goede zaken doen na het verlies van PSV tegen Herenveen. Als Ajax thuis wint van PEC Zwolle... nemen de Amsterdammers de eerste plek over van PSV. De nummer 3, Feyenoord, speelt in Limburg tegen Roda. Als Feyenoord wint, komt de ploeg net als PSV op 53 punten. Het weer in de noorden kans op sneeuw of natte sneeuw. Ook in het zuiden later winterweer. Temperatuur is vanmiddag rond het vriespunt. Dit was het NOS journaal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 Het is drie minuten over vijf en je luistert naar start op de. Wat voor datum is het eigenlijk? 10e? Tiende? 10e? Ja, tiende. Ja. 10 maart 2013. En het onvermijdelijke is gebeurd. Ik werd wakker en toen heb ik even tanden gepoest. En alles was goed en toen heb ik nog even de, de, de kat zo'n snoepje gegeven. Was ook alles nog goed, niks aan het handje. Ik heb even een boterhammetje gesmeerd. was dus niks aan het handje. Alles goed. Toen heb ik mijn jas aangetrokken, ik deed de deur open en toen had het gesneeuwd. Het is weer terug gewoon. Het is, we zitten weer midden in de, in de winter. Ook best wel een dik laagje hier in Hilversum. Ik denk wel een centimeter of, uh, nou wat het zou het zijn, een centimeter of één. Maar hé, hey, dat is uh, dik genoeg voor, uh, voor sneeuw. Want we hadden er helemaal geen zin meer in. Dat was, het was zo'n mooie lenteweek eigenlijk. 17 graden en dan nu ineens weer sneeuw. En het schijnt uh, de rest van de week ook nog wel uh, koud te blijven. Sneeuw. IJssel, pas een beetje op als je de weg nog op gaat ook op dit tijdstip. Het kan een klein beetje glad zijn. Nogmaals, goedemorgen. Je luistert dus naar start. En we gaan het hebben over uh, de voorbeeldfuncties van profvoetballers. En ook van amateurvoetballers eigenlijk. Wat vind jij? Hebben zij een voorbeeldfunctie? 0801121? dat is de vraag. Bijvoorbeeld zo'n jongen als... Uh, nou, die Erik Pieters, hè? Van PSV. En die heeft dan een wedstrijd. Ik geloof dat het tegen PEC Zwolle was. En dan gebeurt er iets met die jongen, die wordt eruit ge geknikken. Want hij had een overtreding. En dan is dat, nou ja, oké, okay, misschien is dat dan. Maar, we hebben dus niet helemaal een overtreding. Was niet Oké, okay, het was geen overtreding. Maar goed, de scheidsrechter die zeggen: het was een overtreding. Erik, dus je moet eruit. Nou, Erik eruit. En die mappt daar toch die glazen plaat van het stadion. Mappt hij zo in twee Wat sowieso heel erg knap is. Respect. Maar ook wel een klein beetje respectloos natuurlijk. Want dat had hij ook niet kunnen doen. En daarna stonden er 20 camera's op gesnuffeld. En zo konden we allemaal meegenieten hoe hij met zijn blote handen een uh, glazen plaat door midden ramt. Had hij dat nou wel of niet moeten doen? Heb je dan een voorbeeldfunctie? Ik zat ook deze week een beetje te loeren op uh, wat amateurwebsites uh, van amateurvoetbal. En er waren er ook wel weer relletjes geweest. En ook wel weer relletjes die, die toch wel heftig gingen met, met mensen die op de grond waren gevallen en waren op een punt ingetrapt en zo. Komt dat dan omdat die profvoetballers zich niet uh, kunnen inhouden en doen we dan met z'n allen gewoon die profvoetballers na? Nou, dat is de vraag, hebben profvoetballers een voorbeeldfunctie? Ja, absoluut. Daar moeten ze uh, goed van beseffen dat ze de voorbeeldfunctie hebben en dat daar... Uh... De effies en de deetjes en de eetjes, allemaal naar kijken. Dus we uh, hebben zeker een voorbeeldfunctie. Vooral dingen als het opstootje van laatst met uh, Jermaine Lens. Als, je dat, als dat ook zo wordt uitgezonden op tv, dan denk ik dat veel amateurvoetballers daar ook ja, dingen van opnemen en dat ook meenemen in hun eigen gedrag. Dus dan lijkt het alsof het normaal is dat het altijd gebeurt in het profvoetbal. Ja, en dan wordt het ook meegenomen in het amateurvoetbal, denk ik. Ze willen ook zo worden als ze als, als, als slecht aan het gedragen, dan gaan ze het nadoen. Maar zo goed gaan ze goed naar uh, Deels hebben zij een voorwaartsfunctie. Ik ben zelf vader van twee, twee kinderen, twee jongens. Eentje voetbalt ook. Uh, ik vind het ook mijn taak als ouder om mijn kinderen ook uit te leggen wat er gebeurt. Dus niet alleen die profvoetballers hebben een voorwaartsfunctie. Maar de ouders, hoe ze daarmee omgaan om kinderen te begeleiden. vind ik ook een, een functie hebben om hun kinderen daarin in op te voeden. Uh, niet alles wat je ziet is de werkelijkheid. Aad, goedemorgen. Dat goedemorgen hey. jongen. Wat vind jij, hebben voetballers een voorbeeldfunctie? Ik schrok al dat ik, ik, ik, ik dacht eerlijk gezegd dat je nu in de uitzending kwam. Ja, je zit ook in de uitzending? Nee, nee, maar. De, maar je dacht dat je er week niet week in woord. kwam? Tweede week hoorde ik dat, je niet meer, dat het programma dus, uh, niet meer uh, plaatsvond. Jawel, we hebben gewoon een nieuwe redactie. Ja, ik, ik, ik ben blij dat je we er bent. Nou, gelukkig. Hey, wat vind jij, hebben, hebben provoetballers een, een, een voorbeeldfunctie? Moeten zij zich een beetje gedragen en zo? Ja, nou, iedereen moet zich gedragen lukken <laughs> Ja, zo kan het natuurlijk ook. Ja, dat is ook weer zo, ja. Maar ik, ik, ik vind het gek uh, ja, verwoording dat ze zogenaamd het voorbeeld moeten hebben. Ja? Geloof. Eigenlijk zouden zij gewoon, net als iedereen zich wel mogen. Ja, zij, zij, zij, zij, zij hoeven zich niet beter te gedragen dan andere mensen, zeg je eigenlijk. Nee. Hm. Kijk, sport is emotie. Ja. En ik, ik heb de spelletje 35 jaar uh, gespeeld. Mm -hmm. Ik heb jaren gefloten met Dick Jollsani, Floto zaterdag en zonder voetbaldie. Yeah. Hij, hij voetbalde in, in de hoogklassing en ik is lager, KVB, yeah. dat maakt niet uit. En uh, ik heb er dus in meerdere maanden in diverse uitzendingen gezegd. Een scheidsrechter, ik heb de laatste 30 jaar als umpire uh, gefugreerd, in, in, in de honkbal in, in de baseball, yeah. en ook in shopbal. Een, een scheidsrechter of een umpire, die arrogantisch of autoritair is, is mijn hersel. Dus eigenlijk zeg je van, ja, die voetballers die hebben niet per se een voorbeeldfunctie, maar die, die, die scheidsrechters die, die, zouden zich weer, die zouden zich eigenlijk wat beter moeten gedragen. Nou, het is, het, het, het is een wisselwerking. Ja. Die Kool en ik die liepen langs de spelen langs, als je iets die. En dan was er enkel maar een blik genoeg en dan hielden ze zich in. Ja, ja. Het is gewoon een kwestie... Ik heb een voorbeeld voor uh, meerdere ook uh, opgevoerd in de uitzending. Je wist donders goed welke meester of juffrouw, je vroeger of zo keek door je schoppen en wie niet. Dat is een kwestie van ja, overwicht te hebben ik. Ja, ja, ja, dat is waar. Ja. Je had inderdaad, vroeger had je wel een leraar van. Oh ja, bij, bij die leraar dan, uh, dan wist je wel dat je wel wat kon maken. Je had ook ja, leraren waar je ja, helemaal niks mee kon ja, maken. Ja, dat is ja, waar. Ja, ja, ja. Goed ja, punt maar, had... sport is, maar sport is emotie. En iedereen. Ja, die, die moet je emotie kwijt. Ja. Dat ja, keur ik niet goed wat er gebeurd is natuurlijk. Maar ik vind het te, te, te, te ver gaan dat zogenaamde de profvoetballers omdat ze veel geld verdienen, dat ze een zogenaamde voorbeeldfunctie moeten hebben. Ja. Nou ja, je hebt... je hebt de stelling mooi geopend. je ah, dankjewel hè. Graag gedaan. Tot later weer. Hoi. Hoi, wat vind jij? 0801-121. Hebben voetballers een voorbeeldfunctie? Nou, ben benieuwd. 0800 1121. Je luistert naar start hier op zondagochtend. Het is 10 minuten over 5 met nu John Meijers. Mayor, half of my heart. Goedemorgen, 13 minuten over 5. dit is Start. En we hebben het over uh, opstootjes in de voetballerij... of profvoetballers wel of niet een voorbeeldfunctie hebben. Bart Wisbrun is de initiatiefnemer van de Landelijke Stichting... tegen zinloos geweld. Goedemorgen. Heel goedemorgen. Ja, uh, we hebben een stelling en die stelling luidt... profvoetballers hebben een voorbeeldfunctie. Ik vermoed, klein vermoeden dat je het daar wel mee eens bent. Heb je goed gegooid, ik ben het absoluut mee eens. <laughs> niet ja. alleen... Niet alleen profvoetballers, maar ook clubs. Uh, ook KVD, maar ook zelfs de overheid. Ja. En, uh, nu uh, vraag ik me wel eens af, als ik die voetballers uh, uh, uh, weer eens uh, ja, heel agressief op dat veld zie staan. Of weer uh, ja, gewoon zomaar een opstootje zie hebben. Um, hebben die voetballers niet door dat ze een voorbeeldfunctie hebben? Uh, ja, uh, als, je, als je andere mensen hoort praten, dan uh, wordt het altijd uh, uh, verplaatst naar uh, de gedachte van het spel en de emotie. Maar daar zijn dus ook grenzen in. En die grenzen kan je bij jezelf aangeven. En zeker als speler, of je nou profvoetballer bent, of je bent amateurvoetballer, of wat dan ook. Je kan voor jezelf wel de grenzen aangeven wat wel kan en wat niet kan. Hm. En als je, als je continu laat zien dat je niet eens bent met een beslissing van een scheidsrecht of een situatie, je gaat er tegen ageren... Dat draagt dan niet bij aan een goed voorbeeldfunctie voor mensen die daar naar kijken. Of het nou kinderen zijn of volwassenen, want ook volwassenen langs de lijn gedragen is ook niet altijd geweldig. Ja. Nu is er de vraag natuurlijk van, ja, komt dat dan door voetbal of komt dat door ja, de maatschappij? Nou ja, het is een, een, dat is wel om even duidelijk aan te geven. Iedereen focust zich nu wel op het voetbal, omdat heel veel uh, mensen verbonden zijn aan de voetbalsport. Volgens mij zijn dat 1,3 miljoen mensen die uh, wekelijks actief zijn bij, via een voetbalvereniging. Nou, dat kan je dan vertalen naar twee of drie, omdat de ouders, begeleiders, verzorgers of opvoeders erbij staan. Mm -hmm. Dus je praat snel over vier miljoen mensen die wekelijks verbonden zijn aan het spel. Maar het is gewoon een maatschappelijk probleem. Alleen omdat er zoveel mensen aanwezig zijn op en rondom de voetbalvelden, kan het daar ook makkelijker naar voren treden. Ja, ja dus eigenlijk wat, wat daar gebeurt op dat voetbalveld is eigenlijk een soort, ja, is een, ja, precies, een soort afspiegeling van de samenleving inderdaad. Het is gewoon een afspiegeling van de samenleving. En uh, als je daar open staat als uh, vereniging, maar ook als KVB uh, uh, of als overheid, en je, je, je ziet dat, dat daar gewoon het probleem ligt, uh, dan kan je met een stuk meer bewustwording en voorlichting absoluut een bijdrage leveren aan minder agressie en minder geweld op en rondom de voetbalvelden. Ja, jullie moeten nee, dat zie je helaas niet gebeuren. Nee, maar jullie moeten ongetwijfeld wel eens bij elkaar hebben gezeten en gedacht van oké, okay, wat, wat moet er nou gaan gebeuren? Willen we dit een beetje op kunnen lossen en, en, en dat het weer een beetje gezellig wordt op die voetbalvelden? Nou, ja. zijn er oplossingen. Er zijn en oplossingen. Uh, je gebruikt het woordje moet al, maar dan met een T. Hè. Wat moet er gebeuren? Wij zeggen, je hebt moed nodig met een D. Mm -hmm. uh, dat is ook dan de visie vanuit de Landelijke Stichting tegen sino Je hebt moed nodig om, die om zelf je leefomgeving te verbeteren. Onze overtuiging is, door uh, meer bewustwording te plaatsen en voorlichting te geven, maar ook vooral zichtbaar aanwezig zijn, kan dat een bijdrage leveren aan mensen om zich zo een beeld te creëren, dat ze ook een initiatief kunnen nemen om daar uh, een invulling aan te, aan te geven. Alleen helaas gebeurt dat niet. Uh, de laatste jaren, de jaren, nou, ik denk de laatste bijna 15 jaar, en vanuit Siertex wel veel gesprekken gevoerd, of met de KVB, of met de voetbalverenigingen. En iedereen wijst naar elkaar toe. En dat heb je ook weer uh, helaas mogen, uh, mogen zien na aanleiding van de dood van Richard Nieuwhuis in begin december vorig jaar. Yeah. Uh, het de, de, Nederland is te klein. Uh, het is natuurlijk ook te dramatisch dat er zoiets gebeurt. Maar je gaf het al in je introductie aan. Gelukkig wel nu al met dodelijk afloop. Maar het gebeurt gewoon wekelijks. Het is duidelijk. Bart Wisbrun van Landelijke Stichting tegen zinloos geweld. Dank. Graag gedaan. En wat vind jij? 0801121, dat is het telefoonnummer. Vind jij dat profvoetballers een voorbeeldfunctie hebben? Robert Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Zit je in de auto? Ik zit in de auto ja. Ben ik wel een beetje goed te bestaan? Ja, want, je bent wel goed te bestaan. Ja, zeker. Ja, het, is, het, is goed, het is goed te doen. Ja, mooi. mooi. Ben je, heb je gevoetbald vandaag of ben je, ben je geen voetballer? Nee, nee, nee. nee ik heb uh, een tijdje op uh, semi-professioneel niveau gevoetbald. Oké, okay. waar voetbalde nee, je? niet echt. Maar uh, ik was eigenlijk heel slecht. Ja. Maar ik, ik stond toevallig altijd op de juiste plekken. En ja. dan rolde de bal tegen me aan en Daan in het doel. Dus je was gewoon was een was je in het veld. Ja, ik was een soort pinchhitter, <laughs> maar dan echt letterlijk. Ja, zo echt le letterlijke goaltjes eigenlijk. Ja, precies. Ja. <laughs> ja. Uh, maar goed, dan heb je wel even op het veld gestaan. Wie vind jij dat profvoetballers een voorbeeldfunctie hebben? Ja, nou ja, kijk, ik bedoel, het is natuurlijk heel logisch dat ze een voorbeeldfunctie hebben. Ze dus zijn natuurlijk uh, uh, belangrijke uh, ja, spelers ook in de media, natuurlijk. Alleen, wat ik ook al eerder aan heb gegeven, eigenlijk, in het eerder, uh, toen ik je collega's sprak. Ja. Het is natuurlijk lastig voor die jongens, want die worden niet echt daarin gecoacht, lijkt mij. En dat zou eigenlijk wel moeten zijn. Ja, ja dat is natuurlijk ook wel zo, hè? want ik, had dan, ik, ik gaf dan een beetje af op zo'n Erik Pieters en zo. Maar ja, goed, ja, dat is ook een jonge jongen die, uh, die, die er ook natuurlijk niet echt voor gekozen heeft om een voorbeeldfunctie te hebben, eigenlijk. Hij wil gewoon voetballen. Nou, ja, dat ook, ja. En, dit, en, en dit, nou ja, kijk, dat is wel zo, je hebt daar niet voor gekozen, maar je kiest er wel voor, want je kiest ook om voor een profclub te spelen natuurlijk. Ja. Maar aan de andere kant is het zo. Die jongens, die, die, die worden op jonge leeftijd Ze Hebben soms niet eens de tijd om de school af te maken. Zijn, uh, sommigen zijn op jonge leeftijd miljonair. Nou ja, die staan ook niet echt weer met hun voeten echt rechtreeks in de samenleving, lijkt mij. Nee. Met wie, wie is er dan die hun, op hun gedrag moet aanspreken? Hun ouders doen dat, hoeven dat ook niet meer te doen, want ze, ze staan op eigen benen. Ja, eigenlijk zijn ze eigenlijk net iets te te snel miljoenen erg geworden en, uh, ja, en, en hebben ze te weinig van het echte leven meegemaakt. Ja, maar kijk, de fout van het kopiëren ligt natuurlijk niet alleen bij de spelers. Kijk, als, Stel, ik heb een kind en die kopieert het gedrag van, uh, weet ik, van wel Lens, weet je ja. wat laatste is gebeurd. Ja. Uh, dan zou ik gewoon een klap voor zijn hartstikke geven en dan zeg ik, doe eens even fucking normaal man. <laughs> ja. ja, sorry hoor, kijk, dan dus zeg ik tegen hem, je mag het op één reden doen. En dat als jij ook miljonair bent. Maar tot die tijd moet je nog eventjes wachten. Ja, dan kun je in ieder geval je glazen plaats zelf betalen. Ja, dat ja. maar, maar, Maar wie zou dan, want dat, dat, dat zouden dan de ouders zijn... Hè? Die, die eigenlijk tegen kinderen moeten zeggen dat ze even een beetje normaal moeten doen. Maar ja, je zou ja. ook kunnen zeggen, van, ja, misschien moeten die coaches dan wel weer... Uh, uh, de, tegen, die, tegen jonge gasten die gewoon in de, in de AE van, uh, van Dato de spelen of zo... Dat die, misschien dat die moeten zeggen van, nou, uh, jullie zijn geen profs, dus gedraag uh, je een beetje. Nou ja, dat sowieso. En kijk, ik vind natuurlijk wel, dat, wat, de, de prof heeft wel gewoon een voorbeeldfunctie. Maar sowieso, weet je, dat slaat gewoon nergens op. Die. Ook, ook het, het argument, ja, ik, uh, emotie en opgang in het spel, dat is ook gewoon fucking bullshit. Want laten we nou eerlijk zijn, het is gewoon je werk, het is geen spel meer. Nee, precies. Toch? Eigenlijk zou jij, als je, als je profvoetballer bent, zou je je emotie zo onder controle moeten hebben, omdat je, ja, je hebt er eigenlijk voor doorgeleerd. Ja, maar dat is toch ook heel belangrijk als pro Het, ik, Maar daar krijgen ze toch ook wel training op, lijkt mij. Dat je je emoties onder controle hebt. Ja, weet maar ik jij... niet. Zou, zou dat zo zijn, denk je? Zouden ze daar... Ja, uh... Ja? Dat is, ja, die grote is tuurlijk, want die staan... Die staan op een finale uh, van de uh, Champions League, bijvoorbeeld... Ja. Moeten ze een doelpunt maken met de uh, penalty shoot-out. Ja, nou, precies. Dan heb je aardig wat emoties. Die moet je echt wel in de dwang houden. Daar ben je toch voor getraind. Ja, dat is, dat, dat, dat, daar heb je gelijk. in. Volgens mij is dat ook wel zo. Want je, je, je, je, je traint ook een soort mentale weerbaarheid... inderdaad, om zo'n penalty goed te kunnen nemen... terwijl er 50.000 man naar je kijken. En dan, maar diezelfde, ja. diezelfde training zou je natuurlijk ook kunnen gebruiken... om inderdaad je emoties gewoon onder controle te houden. Ja, maar het, ik, het is gewoon natuurlijk stukje Coaching, wat, wat die, die uh, kids, want dat zijn het meestal gewoon moeten krijgen. Zeker ook met de jonge jongens. Ja, en, maar dat is denk ik ook een stukje uh, discipline, man. Want dat, dat merk je ook, dat, dat, dat er vanuit bepaalde spelers gewoon totaal geen discipline is tegenover de coach of tegenover wie dan ook. Ja. ja, ja, nee, ja, dat is waar, ja. Goh, wat heb je wijze dingen gezegd, Robert-Jan? Ja, toch. Ja. En dat op dit uur. Oh, en dat wow. op dit uur. Nou, het is, uh, ik, ik, ik ben het met veel punten met je eens. Dankjewel. En ik uh, spreek je later weer. Ja, doei. ja. ja nee, bedankt hè. Oh, avond. Avond. Oh, oh. Wat vind jij? 0801 121 dat is het telefoonnummer. Vind jij dat profvoetballers een voorbeeldfunctie hebben? Of zeg je van, nou, eigenlijk mogen die amateurs het zelf al bepalen. 0801121 121 dat is het telefoonnummer. Stayed up and read, put your words in my head. Got me mixed up, so I turned. Out. Dank maar eens een keer een soort van een uh, soort van, uh, hoe heet dat? Actie gaat beginnen. Pro Nora Jones. Niks mis met haar. Sterker nog, ze heeft op een gegeven moment die ene, ene, die ene zeikplaat heeft gemaakt. En daarna is het eigenlijk alleen maar, uh, nou, is eigenlijk alleen maar mooier geworden en leuker en zo. Leuk mensen, Nora Jones, Chasing Pirates hier op Radio 1. Hier, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij bent uh, 19 en jij, uh, jij bent eigenlijk profvoetballer, pro hè, geloof ik. Ja, in feite kun je dat wel zeggen, ja. Keeper bij uh, de Graafschap. Um, dan, dan sta je eigenlijk op, het, uh, oh ja, op, de, op, de, op de vooravond van je carrière? Uh, ja, inderdaad. Ja. Ik ben uh, op dit moment nog jeugdkeeper. Ja. En uh, dus ja, nog redelijk onbekend, maar. Uh, ja, en de bedoeling, ja, vanavond, dat, avond, ja. Ja, de bedoeling is dat jij straks uh, dat, ja, jij, jij staat straks bij Barcelona uiteindelijk dan in het doel. Hè? Dat is, dat, daar gaan we dan wel een beetje van uit. Heb jij. Uh, <laughs> heb jij het gevoel dat jij een, een, pro of een voorbeeldfunctie hebt? Uh, nou, ik denk dat op dit moment daar nog niet zo ver uh, sprake van is. Nee. Dat ik verder nog niet, uh, zeg maar, zo in de spotlight sta. Uh, maar ja, ik weet wel dat, uh, hoe ik me moet gedragen, zeg maar. Ja, en krijg je daar dan ook van, uh, van de coach uh, uh, uh, ja, krijg je daar uitleg in? Van, van, nou, dat de coach zegt van, nou, hier moet je luisteren. Als jij nou eens een keertje als jij een rode kaart krijgt die onterecht is... dan mag je niet de scheidsrechter aan elkaar butsen. Uh, nou, nah, nee, zo had dat niet gedaan, nee. nee. Maar uh, het is wel zo dat als je je misdraagt, dat, uh, ja, dan word je daar wel op nagekeken, zeg maar. Hoe deed jij dat dan vroeger? Want jij uh, hebt natuurlijk ook uh, idolen gehad. misschien nog wel natuurlijk. En, en had jij het keek idee... jij naar die, jouw idolen en kopieerde je dat? Nee, dat denk ik niet. Ik, in mijn eigen zijn sowieso dat ik vrij rustig ben. <laughs> <Ja>. <laughs> dus uh, nee, ik... ik... Dat heb ik nooit gedaan, nee. nee we hadden net Robert-Jan, die had het over uh, ja, dat, dat je toch wel een soort van mentale weerbaarheidcursus uh, uh, zou hebben gehad, want ja, je, je zult hem maar moeten staan met penalty's en zo, en jij moet er echt staan met penalty's en zo, want jij moet ze tegenhouden. Heb jij dat ook gehad, een, een soort ja, mental coaching? Ja, inderdaad, dat hebben we met uh, gewoon individueel wel gekregen van de club, ja. en uh, dan kreeg je gewoon gesprekken over hoe je met elkaar zat. En, uh... Ja, gewoon met een psycholoog, zeg maar. Ja, oh ja. En nu, nu, zijn, nu is er heel veel discussie hè, over uh, hoe het dan wel moet en zo... en wat er dan allemaal misgaat. En... Heb, heb jij uh, het, het idee dat, uh, dat, dat, dat, nu, dat het nu erger is geworden in het veld... of, of is de aandacht gewoon meer? Ja, ja ik denk inderdaad de tweede, dat, dat de aandacht groter is geworden. Oh. Maar ik denk ook wel ja, dat dat goed is. Dat de spelers uh, ja, doorhebben dat er goed op ze gelet wordt. Dus ja, je kan je bijna niet misdragen. Nee, precies. Om, om, juist omdat... Uh, uh... Ja, precies, ja. Ik snap wat je bedoelt. Ik moest even, moest even nadenken. Eigenlijk omdat er continu een camera op staat... dan, uh, dan, dan ja. kun je eigenlijk niet meer dragen Alles wordt gezien, hè? Ja, ja, ja, precies, ja. Maar ja, jij speelt natuurlijk ook wel als wedstrijden... waar niet meer zijn camera bij staat, als, als, als, als jeugdkeeper nog. Nee. En dan kan het natuurlijk wel, want ja, dan, dan heb je iets minder publiek... en iets minder, uh, iets minder toezicht. Ja, maar het is maar nou wat je wil, hè? Het kan dan, uh, <laughs> als je het wil, dan kan je het doen, maar in zoverre uh, gaat het dan niet. Loopt het wel eens uit de hand bij jou? Dat heb ik nog niet meegemaakt. Maar... Nee? Nee, ook niet, nee, ook niet toen je nog op, op amateurgebied uh, uh, speelde? Nee, maar ik ben op hele jonge leeftijd al overgegaan naar de Gaatschap. Oh, tuurlijk. Heerder uh, uh, wel. Bij de Gaatschap <laughs> ja. nee, heb ik nog nooit meegemaakt in N dat Oké, okay, okay. gelukkig. maar. dank dankjewel voor, uh, voor je belletje. Oké. Okay. Tot later. Uh, Dag. 0801-121, dat is de vraag. Uh, vind jij dat profvoetballers een voorbeeldfunctie hebben? Timo, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Luc. Hey. Nou ja, uh, ik vind een beetje een, uh, ik heb een beetje andere ingang. Ja. Ik vind juist van kinderen die kan je met woorden niet uitleggen, zeg maar een virtuele situatie. Die vinden het moeilijk om woorden om te zetten in beeld. Dus ik denk dat juist een uitgelezen moment is voor een ouder die zijn fanschap voor een voetbalploeg dan maar ondergeschikt moet maken aan zijn ouderschap. Maar juist een uitgelezen moment is om een kind bij te brengen, alternatief gedrag voor zo'n situatie. Dus ze zeg, kan, ja, een ouder kan tegen zijn kind zeggen dan van... nou, zie je wat er gebeurt? Ze krijgen ruzie en ze doen elkaar pijn. Ja. En dan tegen zo'n kind te zeggen, nou, als dat nou eens een keer gebeurt... dan moet je gewoon rustig weglopen. Dus dan pak je zo'n kind bij de hand en gaat ja, ja. fysiek weg. Dus eigenlijk je heb, je, pas... heb je als ouder een soort van, een soort van uh, ideale gelegenheid... om een, ja. uh, om, om een lesje, lesje opvoedkunde uh, te doen. Ja, want we leven in een, in, een, in een pluriforme samenleving... en je komt altijd mensen tegen die zich niet zo gedragen als jij. En dan moet je niet, moet je allemaal weerbaar, weerbaar tegen opstellen... door gewoon je eigen pad te kiezen. Ja. En bovendien kan je, als ze wat ouder zijn... kan je ook zeggen tegen ze, van ja zo emotioneel als je daar wordt... die mensen die zo emotioneel worden... die verliezen totaal het overzicht over de situatie... en als er dan snel een vrije trap genomen wordt dan staan ze met een broek op hun knieën. Hmm. Dus uh, je, kijk, en, en, je, het gaat gewoon ten koste van de uitvoering. Die moet je concentreren op je taak. En die concentratie moet je zo lang mogelijk proberen vol te houden. Maar ja. En alle emoties gaan ten koste daarvan. Ja, maar dat is... Barcelona. Ja? Je ziet het aan Barcelona. Dat is een hele rustige, emotioneel, vlakke ploeg... En die blijven zich 90 minuten lang, tenminste, toen ik er nog wel eens naar keek... Ja. ...bleven zich op hun taak concentreren. En dat kon op een gegeven moment tot op grote hoogte. Ja, dat is, wel, dat is volgens mij, ja, tenminste wat ik me ervan kan herinneren... ...is dat inderdaad ook wel dat, ja, Barcelona is wel een ploeg waar, waar, waar weinig uh, excessen zijn. En weinig, uh, weinig geschreeuw om, uh, om kaarten en, en, en, en verontwaardiging wanneer ze zelf een kaart hebben gekregen. Dat is wel waar, ja. ja. Ja. Ze blijven bij het spel, ze blijven naar de bal kijken. En niet met de tegenstander bezig in principe. Maar ja, maar ja aan de andere kant, uh, je had het over dat de ouders dat wel moeten zeggen. Dat is ook wel zo natuurlijk. Maar ja, die ouders die staan ook aan de kant en die willen dat, uh, die wi die willen dat kleine heren gaat winnen. Ja, maar ik heb het wel eens met je over ouderschap gehad. Ja. Ouderschap is... <hijf> oh ja, dat is waar, ja. <hijf> natuurlijk, uh, ouderschap is natuurlijk altijd, gaat altijd voor en boven alle andere functies die je hebt. Ja. Dat ja. Kan niet anders. Dus je moet je eigen zeg maar, particuliere leven... moet je dan even ondergeschikt maken... tot die kinderen groot genoeg zijn om op eigen benen te staan. Ja, precies. Je bent eigenlijk... Uh, wat, wat je zei, je kunt, je kunt eigenlijk geen fan zijn... want je bent uh, in eerste instantie ben je gewoon ouder... en moet jij je kind uitleggen hoe het, ja. hoe het hoort. Als je iemand op straat ziet lopen met een biertje in zijn hand... die zich uh, helemaal zwalkend over straat loopt... Ja. Dan, kan je dan is dat het uitgelezen moment... want zo'n kind kan zich niet voorstellen als je dat eruit gaat leggen. Dat blijft toch niet hangen. Ja. Maar een beeld dat een kind ziet, dat blijft al zijn leven lang hangen. Dus dat is een uitgelezen moment... Om dan op zijn niveau of haar niveau uit te leggen hoe je het, hoe het beter kan doen ja. en waar je voor kan kiezen. Dus eigenlijk stel je zit met, met je zoontje of dochtertje op de bank en je ziet zo'n uh, Erik Pieter zie je een, een, een raam inslaan. Of laten we nog een ander voorbeeld noemen. Je ziet, uh, je ziet iemand heel verontwaardigd zijn terwijl die gewoon echt een overtreding heeft gemaakt en, en de scheidsrechter uitschelden. Zou dat een ideale gelegenheid zijn om uh, uh, wanneer Jack Vergelden toch aan het babbelen is om heel even je kind uit te leggen hoe het hoort? Ja, gewoon rustig dat moment vast te leggen. Ja. Zeg maar dat kind op die situatie te wijzen. Te leren herkennen wat er gebeurt. En dan een alternatief gedrag aan te bieden in woorden. En ook dat zoveel mogelijk fysiek na te bootsen. Mm. Goh, heb je, heb je zelf kinderen? <laughs> ik zou een hele slechte vader zijn, volgens nou, mij. Nou, weet ik niet. Het klinkt, klinkt, het klinkt wel alsof je, of je er wel kaas van hebt gegeten. Ja, maar ik, ik, zou, ik, zou, ik ben wat monomaan, dus ik zou 24 uur per dag in het hoofd van het kind zitten. Volgens mij krijg je dan ook te weinig vrijheid als kind om spontaan te zijn. Ja, dus, dat nee, het lijkt me verstandig. Van die... <laughs> dat is ook niet goed, nee. Hey, Timo, dankjewel voor je verhaal, hier, hè. En tot uh, later weer. Oh, hey. Vraag is, uh, hebben profvoetballers een voorbeeldfunctie? Ja, ik vind dat de voetballers zeker een voorbeeldfunctie hebben omdat er uh, heel veel kijkers uh, zijn en er zijn altijd spelers die voetbal imiteren. Ik vind dat voetballers zich inderdaad wel moeten gedragen. Want het is, het is eigenlijk gewoon een groot voorbeeld. Kijk maar naar uh, grootste zoals uh, Ronaldo, maar ook gewoon van ons team uh, zoals Simon de Jong. Als die een er heel erg overtreding maken, dan kunnen kinderen of jongen dat opvatten van. Oké, okay, kijk, zij doen het ook, dan zal het wel goed zijn. Dan mogen wij dat vast op ons eigen veld thuis ook doen. Het geeft wel het voorbeeld aan de mensen die hier thuis naar kijken. En als zij dan alleen maar te vechten of te duwen of zo, dan gaan ze het thuis misschien ook zo doen. Profvoetballers geven een voorbeeld van samenwerking. Maar tegelijkertijd laten ze zien dat je altijd rivalen hebt en dat je in groepsverband tegen je rivalen moet vechten. Uh, ik vind dat profvoetballers een voorbeeldfunctie hebben dat er veel mensen en ook kinderen kijken op tv en uh, ja, omdat ze zo in de belangstelling staan moeten ze wel laten zien hoe het wordt. Jezus, wat een wijze avond vandaag hè? je. een wijze ochtend. Iedereen zegt maar van die dingen waar uh, nou, wat allemaal wel hout snijden en zo, het is wat. 0800 1121 dat is het telefoonnummer. Crow, soak up the sun. Frank, Frank, Frank. Goedemorgen. Hallo, hallo, Luc. <laughs> Hi. Hoi. We hebben het over uh, profvoetballers en uh, of zij ja. wel of geen, uh, geen voorbeeldfunctie hebben. Ja, ja jij noemt regelmatig al de naam van Erik Pieters. Ja, ja, ja, ja dat is, die, die is blijft hangen bij mij of zo. Ik weet niet hoe dat komt. Ja, ik denk bij veel mensen. Hè? Ja, omdat... De manier waarop. Ja. Verdwaas bijna. Ja, als een soort. Als een soort uh, uh, alsof die, ja, hij. Had, misschien kan ik me niet door hoe het, hoe het zat. Maar ik kan mezelf namelijk. Daarom bleef het misschien hangen. Ik zou mezelf nooit kunnen voorstellen dat ik zoiets. zo, uh, zo, iets, zo uh, een klap zou geven. Ja, ja, ja. ja. ja dat, zo door het lint zou gaan. Ja, precies. Ja, dat, dat, ik kan me dat van mezelf niet voorstellen. En daarom is het misschien blijven hangen. Dat, ja. ja. Pff, maar hoe komt dat? Nou, ja, hoe komt dat? Wie zijn wij om dat te weten? Maar goed. Ronald Koeman, die heeft hier zijn tijdje in best gewoond. Mm -hmm. He, zijn zoons, toen was hij trainer bij PSV, hij voetbalde in dat tijd. Nee, hij was toen trainer. Yeah. Zijn zoontjes zaten hier bij het voetballen, één zoon. Maar goed, die, hittes, die zei eens een keer... Hij zegt, er zijn voetballers bij, zegt hij, profvoetballers. En dat vond ik tekenend, die in hun vakantieperiode depressief worden. Oh. Ik denk, wat hoor ik nou... Toen, zei, toen legde hij daaruit. uit. Toen zei hij dus... één hè, om, om op jouw stelling in te haken, aan te haken... Ja. De exposure is heel groot. Ja. De blootstelling aan is er dus. Jongere mensen, de jeugd neemt dit aan, neemt dit op. Hé, langs, welk langs welk perspectief komt daar binnen, hè, een ja. bepaald beeld. Maar goed, toen vertelde hij bij een groepje mensen... Hij zegt, het lichaam van... Topsportmensen staat iedere dag onder hoogspanning. Als jij een amateurvoetballer bent, rust, activiteit, rust, activiteit, ja. een balans. Ja. Jouw lichaam krijgt dan de tijd, volgens hem, en ik denk dat dat zo is, om zich te ontspannen. Stel je voor, als jij iedere dag op topniveau moet presteren, zowel lichamelijk als geestelijk, dan denk ik dat er vroeg of laat een moment kan komen van ontlading. Ja. Lichaam en geest is één, dat weet jij denk ik ook wel. Ja. Maar andere woorden, het lijkt mij menselijk, zelfs natuurlijk... Uh, dat het moeilijk is om jouw agressie, de overdosis aan... Ja, ja. bij hoogspanning van jouw lichaam, te beheersen. Dus eigenlijk zou je dan, nou ja, als ik denk even met je mee... dan uh, zou, is het dan ook voor zo'n jongen als Erik Pieters... ook moeilijker om zichzelf te beheersen dan... Dan ik, want ik, ik sport maar gewoon een beetje op amateurniveau en, en, en doe maar wat. En het is gewoon mijn hobby, ik heb er plezier in. Maar omdat hij continu onder druk staat. is de kans dat dat er op een negatieve manier uitkomt, is een stuk groter. Mij, ja, zoals ik het gehoord heb, en nou hoor je het van mij. Die wijsheid kwam van hem af hoor. Ja, van Koeman. Die, die ja. Zeg ik nou even, hè? Ja. Maar ik kon me daar helemaal in verplaatsen. En het lijkt mij ook natuurlijk. Natuurlijk, tussen aanhalingstekens, hè? Ja. Ja, precies. Als je ja, ja. altijd onder spanning staat, ja. dan, is het toch op, dan is het toch natuurlijk, tussen aanhalingstekens, dat je een keer agressief bent, of moppert, of geïrriteerd raakt. Ja. ja, dat is waar. Dat op zich is. is, is uh, um, ja, dat is waar. Je, je, je gebruikt je emotie op een heel andere manier, natuurlijk. En eerder, hè? Ja. Ja. Die drempel, die komt veel lager te liggen, denk ik. Ik vind, ik vind, wel, ik vind wel, er zit wel wat in inderdaad. Maar goed, daar, zou, daar moet je natuurlijk wel wat aan doen. Want het is natuurlijk niet de bedoeling dat, uh, ja. dat, dat die emotie er op een verkeerde manier uitkomt. Ja, vind ik een hele goede. En hoe doe je dat? Ik ja. denk niet dat die trainingen waar jij het eerder over had... Ja, die mentale weerbaarheid trainingen. Ja. Ja. Mm -hmm. Ik denk dat dat bij amateurvoetballers wel kan helpen. Maar ik denk bij topsporters die altijd onder hoogspanning staan, ik denk dat dat heel moeilijk wordt. En misschien de tijd, aldoende leert men. Ja, ja precies. Ja. Dat, dat, dat, omdat we het nu vaker zien, omdat we het erover hebben, dat, dat er uiteindelijk een, een, een, een situatie komt waarin profvoetballers ja. misschien al sneller denken van oké, okay, ik moet me inhouden, dit is het moment. Zoiets. Dat ja. Dat Zou kunnen, ja. Goeie, goed verhaal, Frank. En, uh... Bedankt, hè, ja, Luc. Hè? <laughs> Jij ook bedankt, hè. Tot Doetjes. later. Hoi, hoi, Start. Luc Ikink. Tot zover de profvoetballers. gaan eens even kijken wat er aan de hand is op Twitter op dit moment. Hashtag HeyPSV is trending topic. En dat is geen gezellige groet naar PSV toe. Nee, nee, Herenveen heeft uh, thuis gespeeld tegen PSV. Als je de uitslag niet wil weten, heel even de oren dicht. Het is 2-1 geworden voor Herenveen. En dat wordt een bijzondere dag vandaag, want Ajax kan bijvoorbeeld de koppositie overnemen van PSV. Uh, South by Southwest is ook trending topic op dit moment. En uh, dat is een festival in Texas, Austin. Hashtag weet-ik-veel is ook trending topic. De nieuwe quiz van uh, Linda de staat op RTL 4. Weet-ik-veel wordt uh, weet-ik-veel genoemd. Thuis meespelen was namelijk niet mogelijk, want de app werkte niet. Waarom de app nog niet werkte, dat uh, weet ik veel. Ja, hashtag WTWTA is ook trending topic. De laatste dag vandaag van het festival Where the Wild Things Are in Zeewolde in een bungalowpark. Vandaag zullen onder andere nog Anne Soldaat en ook Jamie Liddell spelen. Vandaag. In 1876 wordt voor het eerst een telefoongesprek gevoerd. Het is Alexander Graham Bell die door de telefoon zegt... Mr. Watson, come here. I want to see you. Uh, iets wat je wat mij betreft net zo goed te kunnen smsen of whatsappen natuurlijk. In 2007 verbeterde Sven Kramer schaatser in Salt Lake City zijn eigen wereldrecord. Op de 10 kilometer finishte hij in 12 minuten... 41 seconden en 69 honderdste. Vandaag jaardag cabaretieren Brigitte Kaandorp. Ze wordt 53 jaar. En acteur en vechtsportheld Chuck Norris wordt ook een dagje ouder. Hij wordt vandaag al 73 jaar. Leren zeg. Ja, dat is oud hè. Buienradar, nou het is flink aan het plensen hoor. Op dit moment in Zeeland hangt een enorme pluk met wolken. En ook in de rest van Nederland, vooral in het oosten. En het glijdt dan naar het zuiden toe, is het aan het regen, regenen. In het westen en in het noorden is het nog een klein beetje droog. Pas op, het kan ook glad zijn op de weg. Ja, ja. Slechte dates, die hebben we allemaal wel eens een keertje gehad. En wij vragen ons af hoe jouw ultieme romantische avond eruit ziet. Mijn meest ultieme romantische avondje. Ik denk gewoon gezellig, met z'n steetjes uit eten. Dan lekker een filmpje pakken naar huis. Gezellig met z'n op de bank. Lekker kaarsjes aan. Nou, je kent het wel. Uh, nou, ik ben single, dus uh, ja, romantisch eten bij kaarslicht. Gezellig thuis. In een eigen omgeving? Uh, ja, goede vraag. Ik denk gewoon een lekker biosje. En uh, ja, als het maar de juiste persoon is, dan is alles toch leuk. Gewoon lekker uh, samen uit eten en naar de film. En dat is wel heel cliché natuurlijk. Mijn intieme romantische avondjes is waarschijnlijk in Parijs. Een, een hele avondje gezellig. Uh, eerst dineren en dan daarna drankjes doen. En dan daarna gezellig weer terug naar het hotelletje of zo. Uh, gezellig samen naar de film, gezellig samen eten en na uh, een gezellige borrel doen. En een leuke cocktailbar. Uh, op Zanzibar uh, lekker uh, chillen in het, uh, onder, met een ondergaand zonnetje. Lekker eten, goed wijntje en goede seks. Je hoort het wanneer je aan relaties en liefde en romantiek denkt. dan denk je al snel aan dineetjes bij kaarslicht en dat soort dingen. Grote kans alleen dat je over een paar jaar nog steeds geniet van dat soort dingen. Alleen dan wel met een robot. Robotica-expert Marcel Hering is van de Hogeschool Winnersheim Flevoland. In Almere is dat. en schreef het boek. Um, zolang je maar van je robot houdt. Marcel, goedemorgen. Goedemorgen. de ja. titel is Zolang je robot maar van je houdt. Ja, ik dacht ook al. Ik, zat, ik, zat, ik zei ja. het verkeerd, hè? Ja. Ik vond het wel een beetje zo raar ook, inderdaad, op die manier. Het is natuurlijk leuk als het wederzijds is. <laughs> ja, zolang je robot maar van je houdt. Heb, je, heb jij een robot die van je houdt? Uh, nee. Oh. Nee, maar wie weet, komt het nog? <laughs> ja, het zou nog kunnen, hè? Maar wat voor robots zijn het dan? Wat, wat, wat bedoel je met, uh, met, met, met, met dit soort robots? Nou, waar het, waar het eigenlijk om gaat is dat je een, een emotionele band met een robot kunt opbouwen. En uh, vanuit die, die band, dat, nou ja, dat, dat kan nu al. Er zijn al robots waarmee mensen een bepaalde band kunnen opbouwen. En dan heb je ook het gevoel dat zo'n robot van je houdt. Hm? Uh, of dat dan echt ook zo is, technisch gezien, daar kun je over, uh, ja, heel lang over discussiëren. Want het gevoel is voor een robot wat anders dan voor een mens... Maar het, je hebt in ieder geval als, als mens wel het gevoel dat je een band met zo'n robot hebt. Ja. En zo'n band kan, kan het een en ander voor je betekenen. En, ja. en, wat voor, en wat voor robots denk ik? Moet je dan aan denken? Zijn het dan gewoon echt robots die eruit zien als een mens en die dan bij jou in huis komen te wonen? Dat zou kunnen, ja, maar dat hoeft niet per se. Er zijn, uh, ik denk dat ook heel veel robots, er zijn al heel veel robots die helemaal niet op, op een mens lijken. Hè. In, de, in de industrie heb je veel robots al, nou dat zijn gewoon uh, gigantische armen als het ware, die uh, en, en, en de hele tijd dezelfde beweging of ongeveer dezelfde beweging staan te maken. Die zien er helemaal niet zo sensationeel uit. En, uh, maar daarnaast heb je robots die op mensen lijken, maar ook robots die op dieren lijken. En uh, vooral die robots, die worden op het moment al, al veel gebruikt, uh, ook voor, voor specifieke doelgroepen als uh, kinderen met, met klassiek uh, zware autisme mm -hmm. en uh, dementerende ouderen. Uh, kan het ook verkeerd aflopen met, met, met robots? Ik bedoel, je, je hoort wel eens verhalen dat, uh, dat robots op een gegeven moment de wereld gaan overnemen, hè? mensen die daarin geloven. Ja, ja, ja, ja, ja. ja dat, nou ja, dat, die, die angst daarvoor is heel oud, hè. Wij, wij, dit, Wordt ook wel het Frankenstein-complex genoemd. Je, je maakt iets, je creëert iets en dat, dat groeit je boven het hoofd. In, in de Joodse cultuur hebben ze de, de golem... Uh, die dan een, een, een rabbi ooit een, een, een wezen gecreëerd heeft van... Uh, ja, wel van natuurlijke materialen, maar nog steeds een kunstmatig wezen. De golem, en die, die groeit hem dan ook boven het hoofd. Die gaat ook allemaal enge dingen doen. Nou ja, wij kennen het verhaal van Frankenstein, maar ook zijn er... Films uh, en verhalen allereerst, maar er zijn dan ook weer films van gemaakt van robots die uit de hand lopen. He, de, de, veel mensen hebben misschien Blade Runner gezien yeah. met, uh, met Harrison Ford en, en onze Rutger Hauer die daarin dan een robot speelt. Een, een replicant, die, een robot die zoveel op een mens lijkt dat hij niet meer uh, te onderscheiden is. En uh, uh, Harrison Ford moet hem uitschakelen, want hij is over de, de houdbaarheidsdatum heen. Ja. Yeah. Maar hij wil niet dood, dus hij gaat allemaal uh, vreselijke dingen doen. En uh, omdat hij zoveel, ja, eigenlijk veel meer capaciteiten heeft dan, dan mensen hebben, uh, is hij uh, haast onverslaanbaar. Ja, dan denk ik, nou, als dat zo doorgaat, dan krijgen we straks dat in het echt ook. Ja, ja, dat, dat zou, nou ja er is gelukkig over nagedacht. <laughs> In, in de, de vorige eeuw al uh, schreef science fiction auteur Isaac Asimov uh, dat robots in de toekomst uh, een aantal wetten standaard ingeprogrammeerd moeten krijgen. En de eerste wet is dan uh, een robot mag aan mens geen kwaad doen. Mm. En de tweede een robot moet doen wat een mens zegt. En derde is een robot moet, moet zich handhaven tenzij het natuurlijk in strijd is met, met een van de vorige wetten. Ja. Nou, als je die is standaard erin programmeert, dan zou het goed mene, moeten kunnen gaan. Maken we ons ook niet een beetje overbodig, onszelf, op een gegeven moment, als er zoveel robots in de samenleving zijn straks? Ja, misschien wel. Ja? ja. <laughs> nou, dat klinkt positief. <laughs> nee, nou ja, robots, robots zullen veel van ons overnemen. Ze, ze zullen vooral als, als aanvulling uh, dienen. En Een robot is altijd beperkt voor het, het, gemaakt voor een, het, een bepaald doel. Hm. En dat is dan tegelijkertijd zijn beperking. Hè. Je zult een, een, een huishoudrobot hebben, die zal het huishouden kunnen doen. Maar die, als je die in een fabriek neerzet, dan, uh, dan kan die niks. Ja. Als je een, en andersom ook, een fabrieksrobot die kun je niet zomaar in de keuken neerzetten. Wij zijn veel veelzijdiger dan uh, robots ooit kunnen zijn. Gelukkig maar, gelukkig maar. Ja. Zolang je robot maar van je houdt, zo heet het boek van Marcel Hering... van het uh, lectoraat Robotica van de Hogeschool Windersheim in uh, Almere. Is dat. Dank. Wordt wakker, schat. Je hebt een mare Rustig maar het droom gehad. Rust nog wat. Je kussen is zelf nat. Was het dan toch maar verbeeld? Zeggen wil, wat ik moet weten, weet ik veel. De angst is vast een deel. Mm. Wat is droom? Is het hopen, streven, willen weten of vergeten te leven? Is het maar een gedachte, het wachten tussen nemen en leven? Is het goed? Is het schadelijk? Verraderlijk? Of jou om het even? Of het een teken is of het kan geen betekenis. Ik vloog boven de stad, wat maal aan de zwaartekracht. En als het pakt, dan land ik zacht. Terug op mijn matras, dat was vandaag.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 Is het maar een gedachte, het wachten tussen me en met je leven? Is het goed, is het schade, moet verraderlijk of jou om het leven? Want het een teken is of van geen Wat is dromen van de drieëes en Ellen ten Damme? Goedemorgen, je luistert naar Start. 8 minuten voor 6. Een ladder omhoog houden voor je buurman. Het hondje uitlaten van je schoonmoeder. Nederlanders, wij zijn behulpzaam. Maar hoe gaan we voor een vreemde? Hoe ver gaan we voor een vreemde? Dat is de vraag. Ik heb twee uh, dingen wat ik doe. Ik uh, verzorg uh, uitnodigingen voor kerkdiensten voor gehandicapten. En ik ben vrijwilliger bij de stichting Ayubawan. Dus Ayubawan is in Sri Lanka een stichting die scholing voor kinderen verzorgt. Ik heb een paar goede doelen die ik... Eh, gewoon elke maand krijgen ze wat. Maar verder, heb ik mantelzorg al. En ik pas twee maal per week op mijn kleindochter hier, maar ik moet namens naar één. Dus dat vind ik ook wel erg behulpzaam. Gezien de prijzen van de kinderopvang. Geld geven natuurlijk aan uh, kankerfonds... Uh, uh. HAD uh, Stichting, Nieuwe Stichting. Ik ben donateur van vier organisaties. En... God, ik ga het ook heen Vrijwilligerswerk in de zomer. Uh, vakanties voor een oudergezin. Dat je dan met de kids allemaal dingen, outdoor dingen gaat doen, zodat de ouders... Nee, vrij hebben. Ik ga vrijwilligerswerk doen in de zomer. Uh, ik ga lesgeven op een school drie weken lang. Wel aardig behulpzaam, toch? Ik uh, doneer wel aan een goed doel, elk jaar iets, maar verder niet zoveel, hoor. Uh, ik uh, doneer voor plan, wat voorheen uh, foster parents was. Voor uh, hift. En dus met name financieel. Ik doneer ook wel eens wat, hoor. Eigenlijk, eigenlijk kun je bij mij gewoon aan mijn deur komen... en als jij zo'n bus in je klauwen hebt, dan gooi ik er geld in. Dat is gewoon, ik check dat nooit. Dat zou je eigenlijk wel moeten doen, hè? Je moet dan vaak vragen van, ja... Bent u wel echt? En, uh, is wel een pasje en dat soort dingen? Maar ik doe dat nooit. Ik, als je van mij als je een bus in je hand hebt, ik gooi er gewoon een paar euro en dat maakt me niks uit. Gewoon ook om er een beetje vanaf te zijn hoor. Dat weet ik, ja, dat is ook zo. Stiekem. Veel goede doelen worden ons dus gesteund. Een enkele doet ook vrijwilligerswerk. De tienjarige Jaden uit Wezep hoorde van de stichting Haarenwensen. Die verzamelen haar in om pruiken van te maken. En niet zomaar pruiken. Nee, het zijn pruiken voor kinderen die door een ziekte nauwelijks of geen haargroei hebben. Nou, en kinderen zonder haar, daar konden de tienjarige Jaden en de elfjarige Emma uit Wezep niet tegen. Die dachten, geen haar op mijn hoofd. Ik wil wel een beetje een halve lengte houden. Wil je nog een staartje in kunnen doen? De kapsalon van Sylvia is een, een hele leuke, gezellige, kleine kapsalon. Het heeft een paarse muur, echt een hele vrouwelijke kamer is het. Er staan hier drie kapsters. Um, ja, aan de kappenstoel zit Emma. En Emma, je hebt nu prachtig lange blonde haren. Uh, maar toch ga, zit je hier in de, in de kappenstoel, want je gaat je haar afknippen. Waarom? Voor mensen en kinderen die kanker hebben. En waarom speciaal voor die mensen? Zodat ze een pruik kunnen vermaken. Waarom hebben die mensen een pruik nodig? Voor het kale hoofd. De dappere tienjarige Jaden heeft twee jaar lang zijn haar laten groeien. En Jaden, jij hebt uh, eigenlijk nu gewoon kort haar. Maar dat was vorige week uh, anders. Uh, wat is er gebeurd? Nou, ik heb mijn haar afgeknipt uh, voor het goede doel. En waarom? Uh, mijn moeder uh, die zei van ja. Een uh, kennis van ons, die heeft ook het haar laten afknippen. Nou, dat doe ik dat ook, want ik had al wat langer haar. Maar ik had het wel in de zomer heel warm. Emma, en uh, wat, uh, wat is het model dat je wil, uh, wil krijgen? Want we zitten hier nu, en uh, voor Emma zit eigenlijk een, een iPadje heb je hebt hier. Met uh, de kapsels van allerlei uh, modellen. Um, ik zie hier korte haren, nou ja, dat zal wel moeten zijn, want je hebt nu vrij lang haar. En uh, ja, welk model vind je mooi? Het is best wel lastig om te kiezen. Wanneer heb jij besloten om je haar af te staan? Sinds gisteren. Je hebt gisteren bedacht van hey, ik ga mijn haar doneren. Nee, en, nee, mijn moeder zag dat op Facebook. En uh, wat vind je zelf van? Sta je zelf ook wel achter om je haar af te knippen? Nou, ik vind het wel goed. Jaden, um, als je nou haar zou willen doneren uh, voor kinderen die geen haar hebben, wat moet je dan doen? Nou, je moet een schone en droge vlecht in insturen En je mag geen haarkleuren in en geen grijs. En je staart moet minimaal 25 centimeter zijn. Nou Emma, je zit nu in de kappenstoel en uh, de Silvia zit uh, je haar te kammen. Denk je dat ik de eerste knip eigenlijk mag doen? Nou, dat uh, mag. Zeker. Ja? ja. Waar, wat moet ik vooral niet doen? Nou, gewoon doorknippen. Oké, okay, nou. Ik ben benieuwd. Het is mijn eerste keer. Ben je zenuwachtig, Emma? Best wel. Nou, komt helemaal goed. We gaan een grote bak met allemaal kapperspullen, kammetjes, scharen. Als je nou een klein knipje zet, ja. dan knip ik hem voor de rest wel door. Oké, okay. ja. en waar mag ik het doen? Dus Hier boven de staart? Hem zo vast en dan ja. Boven het elastiekje, zo ongeveer. Oké, okay. we gaan ons best doen. Ja. Oh, kijk. Nou, daar is hij wel. Uh, Jaden, Emma, jullie hebben nu allebei je haar afgestaan ja. voor het goede doel. Denken jullie dat mijn haar ook geschikt is voor donatie? Ja. ja! Nou, dan ben ik bang dat ook ik er nu aan moet gaan geloven. En weg was het haar. <lacht> Wil je ook je haar doneren? Dat kan! Ga naar haarwensen.nl ik zit een beetje te denken wat was mijn hoogtepunt van deze week en uh, ja dat is eigenlijk gewoon die lentedag geweest die ene mooie dag die we hadden op dinsdag geloof ik was het dat het 17 graden was oh man wat was dat lekker hè? wat was jouw hoogtepunt van deze week ik heb een uh, hele leuke stage dag gehad en uh, er is veel gebeurd maar het is allemaal goed gegaan uiteindelijk dus dat gaf me wel energie nou ik ben gisteravond bij het concert van King geweest en de gashalde wat een gekke locatie en King zit in zijn vooraf Helemaal top. Hoogtepunt van deze week? Dat ik vandaag naar een seminar ga. Deze wandeling. <lacht> dat moet die nog moet worden. Ja. Dat ik uh, hard heb gewerkt. En dat ik uh, daar hopelijk ook uh, de vruchten van ga plukken. Uh, nee, eigenlijk nog niet zelfs begonnen. Uh, ik schrijf mijn scriptje nog af hier uh, bij een kantoor. En uh, ja, wie weet, begin ik er wel. Vrijdag had ik een feestje in. Uh... Een technotent, zeg maar, in Utrecht. Ik heb twee paar schoenen gekocht waar ik heel tevreden mee ben. Moeilijke voeten. Uh, ja, ik ga vandaag aan een nieuwe website werken voor creatieven. Dat wordt denk ik wel weer een hoogtepuntje. Uh, ik heb tv gekocht. Een hele grote. Iets te groot misschien wel. 119, 117 centimeter of zo, ja. Uh, die komt vanavond nog. Nou, ga gaan naar een borrel toe? Uh, in Rotterdam. Uh, ik heb net de uh, wedstrijd met 4-0 gewonnen met volleybal. Uh, wij staan tweede en zij stonden derde, dus het was heel erg leuk. Nou, dan was het een leuk feestje met mijn huisgenoten afgelopen vrijdag. We lagen op de bank en we wilden een filmavondje houden, maar toen zijn we uiteindelijk in de kroeg beland en dan zijn we uh, met z'n allen gaan drinken. Uh, het hoogtepunt is dat het minder druk wordt met werken of meer, meer relaxed, lekker lente. Mijn hoogtepunt is, uh, boe, ik moet zo een assessment test doen, dus dat zou het hoogtepunt worden. Mijn hoogtepunt van deze week, uh, <laughs> dat is een goede vraag. Ik zit even te denken hoor. Niet zoveel eigenlijk. Uh, maar ik ben ziek geweest deze week, dus dat is niet zo'n hoogtepunt. Wat is jouw hoogtepunt? Laat het weten via Twitter. twitter.com/slash luk.